D66-leider Pechtold denkt dat door de bezuinigingen het maatschappelijke draagvlak voor het kabinetsbeleid verdwijnt. PVV-leider Wilders twittert dat Rutte Nederland helemaal kapot maakt. SP-leider Roemer noemt de cijfers dramatisch en GroenLinks vindt dat het kabinet aan de aanpak van de werkloosheid de hoogste prioriteit zou moeten geven. Bij de deelstaatsverkiezing in Beieren heeft de CSU de absolute meerderheid gehaald. De Christendemocraten haalden 49% procent van de stemmen, 5,6% meer dan vijf jaar geleden. De sociaaldemocratische SPD werd tweede met 21%. Procent. De liberale FDP, die tot vandaag met de CSU in Beieren regeerde... heeft de kiesdrempel niet gehaald en verdwijnt uit het deelstaatparlement. De CSU is de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel...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 Nadat de wedstrijd was hervat en een overtreding werd begaan... gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook het publiek mengde zich in de vechtpartij. Een grensrechter raakte hierbij aan zijn oog gewond. De speler die hem aanviel is aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het weer vanuit het noordwesten flinke regenbuien. Vannacht droog en opklaringen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond en welkom bij Labyrinth Radio. Je hebt er droge rivieren, bergen, dalen, ravijnen en woestijnen... maar verder hoef je voor het landschap in ieder geval niet op Mars te gaan wonen. En buiten dat is er ook helemaal niks te beleven... dus we moeten het toch maar gaan hebben over dat landschap. Hoe onderzoek je hoe al die dalen en ravijnen daar ooit zijn ontstaan? Daarover straks een gesprek. 17e-eeuwse straattaal, hoe kom je er ooit achter hoe dat geklonken moet hebben? Daar gaan we het ook over hebben, want een bijzonder archief geeft daar nu inzicht in. Als je een Boeing wilt besturen heb je een brevet nodig. Voor een auto en rijbewijs. En een hartchirurg heeft ook een degelijke opleiding. Maar als je een land wilt besturen heb je daar helemaal geen cursus voor nodig. En dat zou eigenlijk wel zo moeten zijn. En in die cursus zou één ding centraal moeten staan. Hoe om te gaan met zelfoverschatting. Massapsycholoog Jaap van Ginneke schreef een boek over het brein van de machthebber. Hij is te gast. Dromes van het hebben van de macht. Daartoe riepen wij passanten op. Luisteren naar het resultaat. Die gewoon de rijken meer belasting betalen. Helemaal niks meer doen, gewoon een beetje luieren en zo. Toch? Even de boel stopzetten en opnieuw beginnen. Ja, ik zou echt alles hebben gedaan hoor. Ik weet niet waar je zit te lachen, maar ik doe echt alles. Als ik iets kan, dan doe ik dat gewoon. Oh, dan zou ik denk ik alles willen kopen wat ik wil. Dan, dan zou ik uh, Assad stoppen in Syrië. Voor idealisme moet je toch bij de allerjongste zijn, kennelijk. Aram Gaals is een oude krater op Mars... die ontstond toen een groot ijsmeer daar smolt. Wat er destijds precies is gebeurd... is nu ontrafeld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Geowetenschapper Maarten Kleinhans kan het allemaal haarvijn uitleggen. Hij is hier te gast. Hartelijk welkom. We gaan het hebben over uh, Mars, over het landschap van Mars. Hoe onderzoek je eigenlijk het landschap van Mars vanaf planeet aarde? Het is een uh, soort detective werk waarbij je gebruik maakt van de beelden die er zijn. Uh, maar ook van de kennis die we hebben van de robotjes die daar hebben rondgereden en nog steeds rondrijden. En een combinatie met uh, computermodellen die we hier op aarde hebben. Waarin natuurkunde zit waarvan we weten dat die op aarde en op Mars en op allerlei andere planeten ook gewoon moet gelden. Zijn er plekken op, op aarde die je ook zou kunnen onderzoeken als vergelijkingsmateriaal? Is er een, een plek op aarde waarvan we vermoeden dat het wel lijkt op Mars ongeveer? Ja, er zijn veel plaatsen. Ik ben net in de zomer ook in Spitsbergen geweest... om sommige plaatsen te bezoeken die we ook op Mars hebben. Maar voor dit specifieke geval, wat we nu hebben bekeken... is eigenlijk niks gevonden op aarde. We hebben niets dat lijkt op Aram-chaos... Wat is Aramchaos? Het, het is een oude krater. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe groot is die krater bijvoorbeeld? De, de krater zelf die had toen die nog jong was... een uh, diameter van ongeveer uh, 200 kilometer en een diepte van 4 kilometer. En dat kunnen we ook weten aan de hand van de diameter... omdat je ook op de maan nog verse kraters kan bestuderen. Want daar gebeurt er eigenlijk niks mee. Dus we weten hoe groot die krater geweest moet zijn. Maar nu is het eigenlijk een vrij vlak gebied... En daar liggen allemaal een soort verbrokkeld, rotsig oppervlak in. Het is een groot chaos eigenlijk. Even over die, over die grootte, hè? Want, want ik kan het me even niet voor de geest zeggen. Waar zou je het ongeveer mee, mee kunnen vergelijken? Hoe, hoeveel is dat nou eigenlijk? We hebben het eigenlijk over heel Nederland. Een krater, zo, zo groot als heel Nederland. Dan heb ja, ik meteen, met, meteen een beeld. Ja, met een gat zo, zo, zo diep als een, een flinke berg of de, de, de ondiepe oceaan. Jullie zijn gaan kijken hoe dat ding is ontstaan. Hoe doe je dat? Hoe, hoe kijk je ernaar? Maak je, ja. Waar het, te beginnen? Uh, het begint met beelden. En dat kan eigenlijk iedereen. Want als je Google Earth opstart en dan vervolgens op dat planeetje klikt en naar Mars gaat, dan zit je er al bijna bovenop. Naar de evenaar scrollen en je komt bij die chaosgebieden uit. En ze zijn overal op Mars op die evenaar. En daar begint het mee. En daar ga je vragen stellen. Ik wist niet eens dat er een Google Earth van, van Mars was. Een Google Mars, die bestaat ook. Ja, en een Google Moon en ook nog een Google Sky. Dus je kan ook naar sterk kijken op de computer. Dus, dus daar kijk je naar, dan, dan zie je al die, die krater. En waar let je dan op? Um, waar we op letten, dat zijn dingen waarvan we denken dat we het misschien begrijpen. En in dit geval zijn die chaosgebieden echt heel vervelend. Want we begrijpen er geen klap van. We begrepen er geen klap van. Omdat ze eruit zien als iets wat we op aarde niet hebben. En omdat de theorieën die er waren ook niet kunnen kloppen. En dan? Want, want je begrijpt het niet. Je hebt niet een model waar je het aan kan, kan refereren. Wat is dan de volgende stap? De, de volgende stap is um, heel gedetailleerd gaan kijken naar alle beelden die je hebt. Ook de betere beelden die niet op Google Earth staan met hoge resolutie. En heel belangrijk, een hele gedetailleerde hoogtekaart. En die hebben de Europeanen geschoten met uh, de Mars Express. En daar kun je heel goed kijken wat, wat nou hoog en wat laag is. Waar het water heen gestroomd zou kunnen hebben. En dan ga je zoeken naar alle verschillende fenomenen. Alle, alle landvormen, riviertjes, breuken die je allemaal ziet in die krater. En dan, dan wordt het een puzzel. Dan wordt het een puzzel, zoals een detective die moet oplossen bij een misdaad. Hier hebben wij een misdaad op die planeet. Dat ding is iets heel raars geweest. Wat gebeurt daar? En, en dat, daar kan je een model van maken... net zolang tot het model precies klopt met alles wat je uit de waarneming weet... Nee, daar zit een stap voor. Je moet eerst uh, proberen te verzinnen hoe het gegaan zou kunnen zijn. En een aantal van die, uh, uh, van die bedenksels, van die hypothese, die kun je er vervolgens gaan testen. En daar gebruik je dus de modellen voor. Want dan ga je kijken of je, of je verhaal, hoe je denkt dat gegaan is, kan kloppen met de wetten van de natuurkunde. En als dat gewoon helemaal niet kan, dan houdt het op met het verkeerde verhaal te pakken. Maar hoe kun je zo'n verhaal verzinnen? Want het is niet een aardse fenomeen. Dus je moet, moet dan wel een heel een grote fantasie hebben. Ja, en dat is ook het leuke aan planeet Mars. Soms heb je inderdaad een hele grote fantasie nodig... En dat weten we ook uit de geschiedenis van de wetenschap op aarde. Ook voor het verzinnen van dingen als ijstijden, gletsjers van twee kilometer dik in Nederland, uh, menselijke evolutie en al dat soort sprongen, was een grote fantasie nodig. En dat is eigenlijk het werk van wetenschappers. Die grote fantasie hebben, vervolgens goed onderzoeken en toetsen aan de wetten die we kennen en aan de gegevens die er zijn. En wat voor mogelijkheden uh, ontsproten aan jullie grote fantasie? Waar, waar dachten jullie allemaal aan? Nou, uh, uh, er waren al verhalen van dat er grondwater onder druk naar boven gekomen zou zijn... en dat dat door grote breuken naar buiten gestroomd zou zijn. Er waren ook verhalen dat vulkanisme erbij betrokken zou zijn geweest. En een van ons, Tanja Zegers, die had het idee van... ja, maar als dit nou gewoon een ingestort meer is geweest... stel dat er water heeft gestaan in dat meer... en dat is een dikke laag ijs geworden en die is ingestort... dan krijg je eigenlijk een puzzelpatroon van die blokken... zoals dat er nu nog bij ligt... Een ingestort meer, dat is inderdaad niet een aards fenomeen. Nee, hebben we niet. Wat, wat moet je je voorstellen bij een instortend meer? Stel dat we het wel hadden. Um, dan hebben we het over een grote kuil met water. die bij een vrij plotselinge klimaatverandering volledig bevriest. Dan hebben we het eigenlijk over een groot blok ijs. die in de loop van de miljoenen jaren bedekt wordt door stof. van vulkanisme, van wind dat erin geblazen is en zo. En uh, daardoor ook ijs blijft en niet gewoon wegverdampt. En dat ijsmeer dat ligt daar dan eigenlijk te rusten... als een soort monster. Alleen de, de druk van bovenaf van het, van het spul dat er bovenop ligt... wordt steeds groter. En die maakt, dat maakt tegelijkertijd ook een isolerende deken... waardoor de warmte van onderaf van de planeet... dat ijs kan gaan smelten. Van onderaf. Dat was nog het raarst. Dat bleek uit een uh, computermodel van een van ons. En dan, dan smelt dat ijs van onderaf. Dus dan op een gegeven moment dan, dan stort dat meer in elkaar. Want dan, dan, dan klettert de boel naar beneden in, in het een gat. Ja, ja, stel je voor dat je met, uh, met een aantal vriendjes in het zwembad bent en je hebt een paar van die drijvende dingen bij elkaar geharkt. Die gaat er met z'n allen bovenop staan. Je bent zwaarder dan dat water eronder, dus dat is niet stabiel. Op een gegeven moment is het uh, hop, ze vliegt alles opzij. En jij gaat naar beneden en het water gaat dus omhoog. Een vrij uh, radicale gebeurtenis, ja. lijkt me. Ja. Hoe, hoe lang duurt dat ongeveer? Nou, dat, dat was het mooie aan dit systeem. Omdat het een krater was, konden we dus berekenen... hoeveel water erin gezeten moet hebben. En omdat er ook nog een grote kloof, een, een vallei uitkomt... die uitgesleten is, konden we ook nog berekenen... hoe lang het eruit gestroomd moet hebben... om al, dat, al die rotsen die daar zaten weg te slijten. En dat blijkt ergens orde maand te zijn. In een maandtijd stort een, een meer ja. zo groot als Nederland in elkaar en laat een gigantische krater achter. Ja, dan loopt het hele zwikkie dus leeg... over de loop van een tien dagen tot drie maanden of zoiets hebben we berekend. Nou, laat het nog wel langer of korter geweest zijn. Het moet een gigantische catastrofe geweest zijn. We hebben ook natuurrampen op planeet aarde... maar niet van, van deze orde van grootte. N nou ja, ze zijn er wel geweest voor onze tijd misschien. Nou, dat is dus het leuke. Dit vertelt je dus wat voor soort dingen er in het zonnestelsel kunnen gebeuren. En we zijn dus wel aan het nadenken... van zou iets dergelijks op de aarde vroeger ook gebeurd? Uh, kunnen hebben. En we weten wel dat bijvoorbeeld een keer uh, aan het einde van de laatste ijstijd is er een groot ijsmeer meer uh, leeggelopen over het Noord-Amerikaanse continent. En er liggen dus gigantische dalen die ook uitgesleten zijn door dat woeste water. En ook het, uh, het, uh, het, het kanaal tussen Engeland en Frankrijk is ook op die manier door het leeglopen van de Noordzee uitgesleten. Maar dit was nog veel groter. Nou konden mensen zich de afgelopen periode inschrijven voor emigratie naar Mars. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Er waren heel veel mensen die in alle oprechtheid zeiden... ja, ik laat alles hier achter als mij dat een enkele reis naar Mars verschaft. En dan wil ik daar als een kolonist opnieuw beginnen. Als ik dit zo hoor, denk ik nou, misschien moet je dat toch nog eventjes heroverwegen. Ja, ik, ik in elk geval liever niet. Er zijn veel chaosgebieden, dus veel van deze overstromingen zijn er al geweest. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat er nog gebieden zijn... waar er nog zo'n Leviathan ligt te wachten tot hij weer uit kan knallen. En afgezien daarvan, planeet Mars is... Zelfs als ze de aarde ontzettend goed verpesten... dan is aarde nog steeds een stuk beter om te vertoeven dan planeet Mars. Daar zijn we ook op, op aangepast als soort. Ja, ja precies. Ja. Dus, dus ja, die mensen hebben gewoon iets hier op te lossen, eigenlijk. Uh, zou kunnen, of ze hebben een ideaal beeld over Mars dat niet klopt. Ik blijf hier. Goed, ik ook. Um, we, we zitten hier en dan vanaf planeet aarde willen we meer te weten komen over Mars. U zei al dat u op Spitsbergen was geweest uh, onlangs. Het onderzoek naar um, het landschap van Mars op aarde... vergt bijvoorbeeld ook af en toe een tochtje in een vliegtuig... Om daar, om daar heel radicaal naar beneden te vliegen en dan iets te onderzoeken. Waarom is dat? Nou, omdat je daarmee uh, minder zwaartekracht kunt hebben als je valt. Als je vrij val hebt, ben je in principe gewichtsloos. Dus als je rustiger valt met een vliegtuig dan kun je minder zwaartekracht hebben, eventjes 20 seconden lang. En toen konden we dus proeven doen uh, bij die minder zwaartekracht van Mars... Uh, wat nou de stijlste helling is die uh, die, die korrels kunnen hebben. En, en hoe gaat dat dan? Dan heb je dus een soort proefopstelling in een vliegtuig... en dan op een gegeven moment uh, zeg je tegen die piloot... oké, okay, we zijn er klaar voor, duiken maar. Ja, ik had de opstelling ook zo gemaakt dat, uh, dat het gewoon klaar stond... Uh, om te draaien de hele tijd en ik rustig iets anders kon doen... als dat nodig was met zo'n duikvlucht, want dat is niet echt prettig. Um, maar de, de, het was eigenlijk een ronddraaiende koekjestrommel. Die zat voor de helft gevuld met soorten zand. Die draaien rond. Daardoor krijg je de hele tijd lawines. Het is net als wanneer je hagelslag op je boterham uitgiet... en daar een stijl hoopje mee krijgt. Dat stijlste hoopje, hoe stijl dat kan zijn... dat konden we onderzoeken met die vluchten. En, en dan intussen hartstikke misselijk worden. Uh, ja. ja, ja nou is, gelukkig was dat, uh, viel dat mee. Maar ik was erop voorbereid... Dan ook onderzoek op Spitsbergen uh, vanwege Mars. Ja. Leert het ons ook iets uh, op aarde? Want u, want u zei net over, de, over dat gigantische ingestorte meer. Dat leert ons weer iets over de geschiedenis van planeet aarde. Geldt dat eigenlijk voor alles wat je onderzoekt op Mars of het over Mars... dat het ja. ons uiteindelijk iets voor de aarde leert? Nou, eigenlijk wel, ja. En dat is ook de combinatie. We doen onderzoek op aarde en op Mars. En uh, doordat we op Mars onderzoek doen... gaan we hele nieuwe rare vragen stellen over de aarde... waardoor we nieuwe dingen leren. En omdat we dingen op aarde onderzoeken... zijn er ook nieuwe dingen die we kunnen gebruiken... om dingen van Mars te verklaren. En het gaat eigenlijk hand in hand... omdat het van die fundamentele processen zijn... die je overal kunt hebben. Riviervorming, ravijnvorming, bergvorming. Ja, ja bergafstortingen, de hele wat plan. Dan is er altijd de kwestie, als het over Mars gaat, water. Ik kan me nog herinneren dat het heel erg een vraag was... is er ooit water geweest op Mars? Toen kwamen voorzichtig wetenschappers die zeiden... wij denken van wel, dat was toen nog heel omstreden. Inmiddels gaat volgens mij iedere mars ervan uit... dat er gewoon water moet zijn geweest. Uh, ja, want we hebben zo verschrikkelijk veel verschillende aanwijzingen... van hele verschillende aard, het, het... De stof is gevonden, het water zelf. We weten ook dat het op een aantal plaatsen in de ondergrond zit. En er zijn mineralen gevonden die karretjes... die eigenlijk alleen maar gemaakt kunnen zijn bij water. En er zijn een heleboel verschillende soorten landvormen... die ook wijzen op water in de vorm van uitstroming... maar ook uh, gletsjers, dus uh, bevroren. Dus dat er water is geweest, staat als dus een paal al boven water. Maar uh, hoeveel er was, wanneer het vloeibaar was... En uh, dat zijn eigenlijk nog de grote open vragen nu. Maar u had het net over een heel meer dat, dat op een gegeven moment is bevroren. Dat betekent dat er op een gegeven moment ook een enorm meer niet bevroren moet zijn geweest. En dan is het toch wel zeer waarschijnlijk dat daar enige vorm van leven in moet hebben uh, rondgekroeld. Uh, ja, dat is een hele grote vraag waar onderzoek aan gedaan wordt. Maar um, eigenlijk weten we van het ontstaan van leven op aarde ook nog net niet genoeg om dat echt met zekerheid te kunnen zeggen. Zoals ik het nu begrijp, maar dat is niet mijn vak... heb je ongeveer een miljoen jaar nodig om leven te laten ontstaan. Maar dat kan ook nog veel langer of misschien wel korter zijn. En uh, Mars was ondertussen wel heel koud. We hebben het over min 50 graden Celsius... in de tijd dat die grote uitstroming was. Dus het is een stijve bevroren planeet aan de buitenkant. Dus echt lekker voor leven zal het niet geweest zijn. Ja, ja maar misschien dat er toch wel een of ander microbe dacht... van, nou ja, of, of ergens vandaan ontstond... Ja, waarschijnlijk, als het er is geweest, was dat nog langer geleden. Voor deze ramp. Want 3,5, 4 miljard jaar geleden was de planeet nog warmer en nog natter. En toen kan er misschien wel leven ontstaan zijn. Dat is ook de tijd dat het op aarde ontstaan is. Wat zou dat betekenen als we een, een spoor vinden van Mars leven? Hoe, hoe primitief ook? Het betekent om te beginnen dat we ongelooflijk veel meer gaan begrijpen... over hoe het op aarde is gegaan. Maar ook dat het een bevestiging is van dat we begrijpen hoe het leven ontstaat. Daar zijn allemaal theorieën over... min of meer onderbouwd ook met gegevens. En die zijn dan blijkbaar goed. Dus niet een schok dat we niet alleen zijn... of in ieder geval niet altijd alleen zijn geweest? Nee. nee eigenlijk uh, zijn, zijn de meeste onderzoekers... Uh, die zouden niet heel verbaasd staan... als er elders in het heelal ook leven is. We hebben het alleen nog niet gevonden. Dank geowetenschapper Maarten Kleinhans... van de Universiteit van Utrecht. Hartelijk dank. We blijven nog eventjes op Mars, want beelden van Mars die zijn heel vaak uh, getoond. Maar een andere vraag is natuurlijk, hoe klinkt het op Mars? Want er is een andere atmosfeer, er is een veel eilere lucht... dus geluid zou er wel anders moeten klinken. Onderzoeker Tim Leeten van de Universiteit van Southampton die vroeg zich dat af... en die heeft een soort programma gemaakt, een simulatieprogramma... om aardse geluiden om te zetten in Martiaans geluid. Laten we beginnen met een donderslag. Een donderslag op Mars klinkt ongeveer zo een heel mager dondertje, dat klopt ook, want er is niet veel lucht uh, te verplaatsen. Als je hem zou horen, dan heb je overigens wel een probleem, want het geluid draagt ook niet zo ver, dus als je de donder hoort, dan is die ongeveer een meter bij je vandaan ingeslagen, en uh, dan heb je waarschijnlijk ook een probleem. We gaan luisteren naar uh, Bach, eerst even op uh, aardse wijze. heeft het, uh, het idee ongetwijfeld te pakken. Dit is een fuga van Mars. Nou, gaan we eens luisteren hoe die fuga zou klinken op Mars. Dus hoe die uit deze Marsgeluidssimulator is gekomen. Nou zijn er ook simulaties gemaakt van het geluid op uh, Venus en op de Saturnus maan Titan. En uiteraard konden onderzoeker het niet laten om dan eens te kijken of die samen misschien tot een, een mooie compositie konden komen. <tied> Ja, dus in zo'n atmosfeer moet je heel hard roepen om je verstaanbaar te maken. En uh, dat komt trouwens ook omdat die atmosfeer voor een groot deel bestaat uit koolstofdioxide. En dat absorbeert trillingen in plaats van ze lekker te verspreiden. Voor echte muziek over Mars kun je dus beter op planeet Aarde blijven. Here come the Martian Martians. And I wouldn't be surprised if they're riding on their Martian bike. And we have to find out right now, what kind of do these Martians like? Here come the Martian Martians And they're riding on their Martian bike Well, we have to find out right now What kind of ice cream do the Martians like? Well, here come the Martian Martians Why stay in such a cheap hotel? Maybe we should help out the Martians Looks like the Martians ain't doing too do well Martian time, time, time Well, it's Martian rhyme time We got a Martian rhyme for Martian Martian time And the Martians got no books in their little hands. Well, there's strangers in this land. Martian time, it's Martian, Martian time. Well, here come the Martian, Martians. They're trying to fight with rocks and sticks. Don't the Martians know better? Looks like they're up to their sable tricks. Well, here come the Martian, Martians. They got no books in their hands. They try to write down I guess they must be strangers in this land Martian rhyme, rhyme Well, Martian time, time Well, you got Martian rhymes For Martian, Martian time See, the Martians have no quotes in their little head See, there's still strangers in this land Martian time It's Martian, Martian time Gentlemen, tell them all about What flavor do these Martians make? Well, here come the Martian Martians. They're Martian schoolgirls, too. Well, I like the Martian schoolgirl, and I hope they like me, too. Martian rhyme, rhyme, rhyme. It's Martian time, time, time. You got the Martian rhymes for Martian Martian time. The Martians have notebooks in their little head, because they're strangers in this land. Hier komen de Martian Martians van Jonathan Richmond en de Modern Lovers. Over het taalgebruik van de elite in de 17e eeuw is al heel veel bekend... maar hoe klonk het Nederlands van gewone Nederlanders in de Gouden Eeuw? Zagen zij die Gouden Eeuw ook inderdaad als een glorietijd of was het ook toen gewoon altijd klagen? Hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Marijke van der Wal... deed onderzoek in een heel bijzonder archief in Engeland. Duizenden brieven van gewone Nederlanders kon zij inzien. En dat onderzoeksproject is deze maand afgerond. Hartelijk welkom. Dankjewel. Laten we beginnen met, met dit, dit archief. Om, om hoeveel brieven gaat het uh, precies? Er liggen in dat archief al 40.000 brieven. Te midden van allerlei andere documenten. die uh, zijn buitgemaakt van schepen. Uh, in oorlogstijden. Dat, en dan hebben we het over de oorlogstijden van de 17e, 18e, begin 19e eeuw. werden uh, schepen gekaapt. Dat was eigenlijk een legitieme. activiteit in oorlogstijd. Allerlei. Uh, zeevarende naties deden dat. Uh, dat betekende dat een schip uh, kreeg een kapersbrief... en mocht dan een schip van de vijand uh, enteren, buitmaken en opbrengen. Maar je moest natuurlijk wel zeker zijn dat het een schip van de vijand was... Uh, en dat betekende dat wanneer zo'n schip, bijvoorbeeld een Hollandschip, schip... werd gekaapt door een Engelse kaper, werd opgebracht... dan ontstond er een hele procesgang om te bepalen... of die uh, kaping wel legitiem was. En voor die procesgang uh, moest bewijsmateriaal op tafel komen... en daarvoor had dan de kaper al, uh, alle documenten, alle papieren aan boord uh, geconfiskeerd... En dat waren de scheepspapieren, de journalen... de documenten van de lading... maar ook de postzakken die zich aan boord bevonden... en ook privécorrespondentie van, uh, van de zeevarenden, van de zeelieden. Dat allemaal werd, uh, werd geconfiskeerd. En daaruit moest dan blijken dat het echt wel een Nederlands schip was. En bijvoorbeeld geen Deens schip. En het geluk is nu dat al die onderschepte brieven... ergens netjes in het archief terecht zijn gekomen en al die jaren zijn bewaard. Ja, dat is een, uh, dat is een heel groot geluk. Uh, die, na die procesgang hebben de Engelsen die brieven... heel goed opgeborgen in archieven. Het is een tijdje onbekend geweest waar ze waren gebleven... maar ze zijn als het ware herontdekt. Uh, en uh, zo rond 2005 is er een uh, inventarisatie... door een historicus, Roelof van Gelder, van gemaakt. En toen werd eigenlijk duidelijk hoeveel documenten er niet waren... en ook hoeveel brieven er waren... Ik zei al naar schatting zo'n 40.000 brieven. Dat is deels zakelijke correspondentie. Maar er zitten zeker ruim 15.000 uh, particuliere brieven in. En die particuliere brieven, dat zijn brieven... die uh, ons als historisch taalkundigen zo enorm interesseren. Dit zijn brieven die uh, Nederlanders schreven naar uh, familieleden over zee... of, of andere uh, bekenden. En andersom ook mensen over zee terug naar Nederland sturen. Ja, inderdaad. Want dat was de enige manier van communiceren. Per brief. Hè, wanneer je in de vreemde was... moet je naar huis schrijven. Ja, euh, hè, ik ben er nog. Hè, het gaat allemaal goed. Of het gaat juist niet goed. En vanuit huis euh, werden ook euh, brieven gestuurd. Euh, naar de oost en naar de west. En de oost... Uh, uh, vestigingen van de VOC, Batavia, maar ook de West, het Caribisch gebied... het gebied van de West-Indische Compagnie, daar zaten ook veel Nederlanders. Dat is allereerst uh, historisch een interessante bron... omdat je vrij weinig te weten komt over de mening en de belevenissen van gewone mensen... die, die niet biografieën en, en hele archiefstukken achterlaten. Vonden zij dat toen ook al een, een gouden eeuw of was het toen ook al gewoon klagen? Ja, het viel natuurlijk niet mee voor mensen die uit de lagere klasse... midden, lagere klasse, die alleen achterbleven... wanneer hun echtgenoot of hun vader naar de oost of naar de west ging... In het geval van een echtgenoot. Een vrouw moest het maar zien te rooien met kinderen. Nou, dat kon economisch, financieel kon dat uh, wel eens problemen geven. En uh, men had ook te maken met allerlei ziekte en ellende. Hoe vaak gebeurde het niet dat kinderen overleden terwijl de vader... Uh, niet, uh, niet thuis was. Uh, of een kind werd geboren. Uh, de vrouw werd zwanger achtergelaten terwijl de man uitvoer. Uh, het kind werd geboren, werd uh, overbericht. Maar een half jaar later ging er een brief uit... kind helaas on overleden. Er waren talloze epidemieën. Je vindt in de brieven ook vermeldingen uh, van epidemieën. Ik heb in 18e-eeuwse brieven ook lijstjes gevonden. Er werden lijstjes meegestuurd, bijvoorbeeld van uit Enkhuizen. Kijk, zoveel mensen zijn op die datum overleden... zoveel mensen op die datum, enzovoort. Dat was nieuws uh, voor uh, degene die weg was. Meerdere onderzoekers werken eraan. Er zijn natuurlijk ook de, de klassieke historische kwesties, bijvoorbeeld... Uh, de moord op de gebroeders de Wit... Om, om maar eens iets te noemen... werpen de brieven ook een ander licht op de, op de grote gebeurtenissen? Want die mensen schrijven daar waarschijnlijk ook over... aan die familieleden. Ze schrijven over geruchten die ze horen. Een, een heel mooi voorbeeld... Uh, uh, dat mijn onderzoeksgroep uh, zelf heeft gevonden... dat, uh, is het vermeld, dat zijn brieven uit Nieuw-Nederland. Uh, brieven die geschreven zijn... Uh, door mensen die nog niet... Zo Lang zijn geëmigreerd, die in Nieuw-Nederland zitten. En, uh, en dan wordt daar uh, de inname van de Engelsen uh, vermeld. En dan komt er ook. Een, dan vind je in die brieven ook het geruchtencircuit. Dat er bijvoorbeeld het gerucht gaat dat Peter Stuiverzand al van tevoren uh, Nieuw-Nederland aan de Engelsen had verkocht. Uh, nou, dat is natuurlijk. Een, ja, iets merkwaardigs. Uh, er wordt verteld hoe het dan eigenlijk ging... nadat de Engelsen uh, uh, Nieuw-Nederland hadden ingenomen... Uh, de opinie van, uh, van mensen in Nieuw-Lederland komt naar voren. Van nou, kijk, de Engelsen zijn redelijk strikt. Uh, dus we zullen misschien wel wat minder last van de Indianen of van de wilden hebben. Dat soort uh, reacties van tijdgenoten komen dan in die brieven naar voren. En dat is wel heel bijzonder. Maar mensen hadden toen waarschijnlijk nog niet op zo'n grote schaal kranten als, als in later tijden. Dus, dus hoe informeerden ze zich en hoe konden ze daar dan vervolgens weer over schrijven? Uh, er waren wel kranten hoor. Die, die waren er zeker wel. Want we vinden dat zelfs uh, in de archiefdozen nog. Dat er kranten soms werden meegestuurd. Naar, uh, naar de vreemde kranten uit, uit Nederland bijvoorbeeld. Uh, en in de vreemde waren er ook... Allerlei uh, ja, mondelingen, uh, kanalen. Uh, via uh, die kanalen kon je ook nieuws vernemen. Hè? Want er was natuurlijk wel grote mobiliteit. Dat moeten we niet onderschatten. Tot zover het historische gedeelte. Uh, uw interesse is natuurlijk vooral de geschiedenis van onze Nederlandse taal. Ja, inderdaad. Wij kennen het 17e eeuwse Nederlands van de elite, van de schrijvers... van, van de mensen die uh, geschriften achterlaten. Maar, maar niet wat je zou kunnen noemen de straattaal... En dan is dit natuurlijk een parel, zo'n archief. Want dan kun je ineens eens lezen hoe mensen het Nederlands toen bezigden. Ja, het, uh, het is uh, inderdaad het bijzondere dat je brieven hebt van mensen uit de lagere en de middenklasse. Dus onder die allerhoogste laag van de elite. Want je krijgt vanuit de gedrukte werken... en ook bijvoorbeeld brieven van die elite... die in familiearchieven zijn overgebleven... krijg je een bepaald beeld van het Nederlands van die tijd. En... Uh, en het Nederlands van de 17e eeuw en het Nederlands van de 18e eeuw. Het Nederlands van de 18e eeuw lijkt dan al aardig uniform te zijn. Maar als we nu kijken naar die brieven van mensen uit alle rangen, van alle rangen en standen. En ook mannen en vrouwen. Want uit die hogere regionen, dan heb je natuurlijk ook vaak alleen maar. Uh, documenten en brieven van mannen maar mannen en vrouwen uit alle, van alle rangen en standen dan zie je een veel diverser en gevarieerder uh, taalgebruik wat moet ik me voorstellen bij een diverser en gevarieerder taalgebruik hebben ze dan andere woorden voor dingen of andere zinsconstructies uh, je kunt eigenlijk uh, in, die, uh, in die brieven dat is en blijft natuurlijk geschreven taal dus we zien ook allerlei kenmerken van schrijfconventies misschien dat we daar straks nog even op kunnen terugkomen. Maar je ziet daar ook het mondeling taalgebruik in doorklinken. Uh, en dan, uh, dan zie je bijvoorbeeld uh, in brieven uit Zeeland... Uh, dat de H nogal eens wegvalt in woorden. Dus dan is er een woord voor het huis in Zeeland als huus uitgesproken, nee, Dat werd als Us uitgesproken. Een aantal keren schrijft iemand dan keurig Us... omdat hij weet, ja, dat is eigenlijk de geschreven taal. Maar dan wordt de H op een gegeven moment weer weg, weggelaten. En dan weet je ongeveer hoe het in, in Zeeland toen geklonken moet hebben. Dat ja. het Us moet zijn geweest. Ja. En wij weten dat Zeeland zo'n gebied is. Maar soms heb je ook iets onverwachts. Want we weten dat dat vroeger toch nog wel een verspreider gebied was. Waar de haan niet werd uitgesproken. Nou en dan treffen we in een 18 18e eeuwse brief uit Enkhuizen. Treffen we bijvoorbeeld ook datzelfde verschijnsel aan. Dan zie, je, hey, Dat is iets van het dialect uit die streek. Dat er dan doorklinkt in die brief. We hadden het over een boot. Dus, dus dan laten we een woord nemen dat er iets mee te maken heeft. Kapitein. Ja. Als, je, als je dat woord gaat onderzoeken, hoe pakt u dat dan aan? Hoe kijkt u in die brieven naar de ontstaansgeschiedenis van het woord kapitein? Um, nou, we kijken niet zozeer in dit geval naar de ontstaansgeschiedenis van zo'n woord. Maar je kunt naar het gebruik kijken in die, in die brieven. En nu uh, noemt u wel een heel mooi voorbeeld van dat woord kapitein. Um, wat valt op dat er ontzettend veel verschillende spellingen van dat woord zijn. Zodanig zelfs dat je het ook soms niet herkent. Dan staat er katijn bijvoorbeeld. Ja, dat is wel heel erg in elkaar gedrongen. Katijn. Nu is sinds vorige week een internetapplicatie online... met ons onderzoekskorpus van ruim duizend brieven. En wat is nou zo bijzonder aan dat korpus? Nou... Dat je die brieven allereerst kunt lezen, dat, die er, dat het materiaal er is, plus de foto's, dus je ziet de originele. Ook alle gegevens die we uitgezocht hebben over um, de afzenders um, en over uh, de brief zelf uh, zijn daar aangekoppeld. Maar er zijn ook uitgebreide zoekmogelijkheden. En daar heeft het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden voor gezorgd. Dat is een instituut, daar is daar zeer in gespecialiseerd. En wat betekent dat nu in het geval van die... Wel honderd verschillende spellingen, je kan het niet voorstellen... maar het is echt zo, het is geteld van dat woord kapitein. Stel dat je dat normaal zou moeten gaan zoeken in die brieven... ook in de elektronische vorm, dan moet je gaan bedenken... welke spellingen kunnen dat niet zijn? Nu, door die bewerkingen op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie... kun je het hedendaagse woord kapitein intikken... En dan kom, komen alle passages waarin dat woord voorkomt, met al die verschillende spellingen, komen in één klap tevoorschijn. Noemt u even het webadres van, van deze uh, database? Dat is uh, uh, brieven als aan elkaar.inl.nl brievenalsbuit.inl.nl Eigenlijk is het een soort misschien ook wel sms-taal... zoals we dat nu hebben, dat we, dat we dan woorden inkorten... omdat we nou maar eenmaal 140 tekens hebben. Toen schreven ze dan wel met een brief, maar de mens is altijd lui geweest. Zou je het zo kunnen omschrijven als sms-taal? Dat, uh, dat is uh, in het algemeen niet zo. Hoewel het verschijnsel van die verkortingen komt zeker voor. En, uh, en ook het feit dat je het met beperkt papier moet doen. Sommige brieven zijn echt volgeschreven. Van de ene rand tot de andere. Om alles er nog maar op te krijgen. Uh, maar uh, verkortingen, uh, mondeling taalgebruik... dat is eigenlijk één kant van de brieven... Wat ook opvalt. En dat heeft toch te maken met schrijfconventies. Hoe ziet een brief eruit? Een brie die brieven vallen ook erg op. Door het gebruik van bepaalde formules. Heel mooi voorbeeld. Dat zijn de gezondheidsformules. Het is natuurlijk zo. Dat mensen geïnteresseerd zijn. Hoe gaat het met de ander? Dat is een belangrijk deel van de communicatie. Maar dan is het opmerkelijk dat we zien dat ze daar heel veel vaste formules gebruiken. De formule, ik laat u weten dat ik in goede gezondheid verkeer. Ik hoop dat het met u ook zo is. Als het niet zo zou zijn, dan zou het me zeer spijten. En dat weet God, die een kenner van alle harten is. Dat zijn wel vier, vijf formules achter elkaar. Maar waarom was dat? Wat zegt dat? Ja, dan, hoe kan dat? Dat valt op als je al die brieven bekijkt. Dan kom je dat weer tegen. Dat zijn dus formules die moet men geleerd hebben... tijdens het leren schrijven van een brief. Um, en wat is nou zo frappant? Dan kun je zeggen, ja, uh, uh, waar hebben ze dat geleerd? Dat misschien uh, op school, maar we denken ook in de mondelingenoverdracht... Dat je dat ook thuis deels leerde. Maar wat nu zo interessant is... wanneer je naar die verschillende lagen kijkt... het komt overal voor. Maar nu wij onderzoek hebben gedaan naar de, de middenlaag... Uh, dan zien wij dat die formules vooral gebruikt werden um, door uh, mensen uit de lagere lagen en vooral door vrou vrouwen en dan ga je natuurlijk afvragen ja waar, waarom is dat zo hè? waarom zouden dino bij voorkeur die formules ja. dus nogmaals gebruiken ze allemaal maar de frequentie ja. is daar heel hoog dus toch een soort uh, specifieke vorm van onderwijs die daar genoten werd of iets nou nee dat ligt nog iets anders um, wij hebben eigenlijk Eigenlijk daarvoor wel de verklaring voor gevonden eh, die eh, vrouwen en mensen uit de lagere klasse hadden in de 17e en 18e eeuw veel minder schrijfervaring eh, dan mannen en mensen uit hogere klassen. Nou, als iemand weinig schrijfervaring heeft. Dan klampt hij zich vast aan formules. Want als je dan een brief moet schrijven, ja hoe moet je dat dan inrichten? Nou, dan is het natuurlijk heel veilig om met die beginformule te, te beginnen, om ook bepaalde eindformules te hebben. En dan ergens tussendoor nog je boodschap te brengen. We hebben zelfs brieven die bestaan vrijwel alleen uit formulair taalgebruik en dan nog een kleine boodschap. Dat is natuurlijk. De manier voor iemand die eigenlijk geen schrijfervaring heeft. Als je het he? niet zo goed weet, dan, dan hou je vast aan, aan de ja. clichés. Het is een, een mooi project. Het is ook aan te raden om, om te kijken naar die website. Rijke van der Wal, hartelijk dank. Hoogleraar geschiedenis van het Nederlands aan de Universiteit van Leiden. En een van de onderzoekers van dit project. Brieven als buit, hartelijk dank. Graag gedaan. De rubriek post. U kunt elke week terecht met iets wat u altijd heeft willen weten... maar nooit heeft uh, durven vragen of niet geweten aan wie het moest vragen... of gevraagd aan iemand die het antwoord helemaal niet wist. De vraag van deze week is gesteld door Mirjam Wesseling. Goedenavond. Goedenavond. Dank u wel voor de vraag. W wat was de vraag ook alweer? Um, nou, mijn vraag is als volgt. Als je kijkt naar vogels die lopen... dan valt het je op dat ze daarbij altijd met hun kop knikken van voor naar achter. En um, ik ken geen andere dierklasse die dat ook doet. En ik ken geen enkele vogelsoort die dat niet doet. En ik vroeg me af waarom dat is. Wat is er zo specifiek aan vogels dat ze uh, dat soort dingen doen? We zijn terechtgekomen bij Marnix Rietberg, bioloog en uh, docent diermanagement. Goedenavond. Goedenavond. Waarom knikken vogels met hun kop van voor naar achter als ze lopen? Ja, Mirjam, dat is een hele leuke vraag. En ook leuk dat het je op is gevallen. Want je ziet het dagelijks en je ziet het ook bij uh, andere vogels als duiven, en reigers, kippen. Ook watervogels doen het. Het is eigenlijk best een heel, uh, heel bijzonder gezicht. En het is eigenlijk, als je er goed naar kijkt, ook heel bijzonder. Want het is een beweging die uh, eigenlijk niet te maken heeft met een uh, knikkende beweging van voor naar achter. Maar eigenlijk is de beweging, als je er heel precies naar kijkt, en let er maar eens op... Een beweging die, waarbij de kop in de ruimte even stil staat en het lijf loopt door. Dus het is altijd bij het lopen, bij het voortbewegen... en dan loopt het lijf even onder de kop door en de kop staat even stil. En dan trekt die ja. kop weer bij, even heel snel, die piekbeweging, zeg maar. En dan komt het weer, dan staat hij weer stil, en gaat het lijf door... en dan komt die kopbewegingen weer achteraan. Ja, grappig. Dus ja, dat is, dat is uh, ja. ja, maar weten we dan al waarom eigenlijk? Ja, nou, en daar, daar heb ik even in gedoken natuurlijk, want uh, er is best heel veel onderzoek aan gedaan door biologen. Wij als biologen vinden dat soort dingen natuurlijk maatloos interessant, net als alle andere mensen die van de natuur houden. En uh, nou, als je nou eens een duif vasthoudt hè, en je laat hem niet lopen, zou die dan die knikkende beweging ook maken? Nou, niet als je stilstaat, maar als je gaat bewegen, dan gaat die duif ook weer met de kop diezelfde knikkende beweging maken. En we hebben uiteindelijk uitgevogeld en ook. In 2005 is er nog een heel promotieonderzoek aan verschenen... door mevrouw Ortega in Duitsland. En die heeft uitgevogeld dat het toch eigenlijk volledig aan het visuele systeem ligt. Dus het heeft volledig te maken met het kijken. En het kijken heeft kennelijk een rustmoment nodig... en, en ja, een snelle beweging erachteraan. Maar waarom heeft een vogel nu eigenlijk een rustbeweging nodig in dat kijken? Nou, dat heeft een, een volgende achtergrond... Vogels, het oog van een vogel heeft, uh, uh, hele, ja, heel, is eigenlijk heel bijzonder, want vogels, de, uh, een aantal vogels de, die jij bedoelt, waar die knikkende beweging ook bij te zien is, dat zijn grondvogels. Die eten ook veel uh, aan de grond zelf, die kunnen ook snel gepredeerd worden, dus ze moeten heel goed rond kunnen kijken. En die vogelogen die zitten op de plek waar wij als mensen onze oren hebben. Ja. Dus helemaal aan ja. de zijkant, ja. ja. Nou, dat kunnen ze heel goed, dus ze kunnen een prachtig beeld maken van de omgeving en staan ze stil... Dan hebben ze dus een, een, nou ja, een overview zoals wij dat hebben op de top van een berg. Volledig 360 graden, alleen wij moeten er voorlopen. Wij hebben geen ogen in ons achterhoofd, maar een vogel kan gewoon stilstaan. En die heeft uh, de panoramaview. Maar dan nou gaat hij lopen. En nou is het probleem bij vogels, die hebben niet zoals wij mensen... Uh, ogen in kassen die, waar die ogen kunnen rollen, kunnen bewegen. Dus als wij ons hoofd bewegen, of als wij vooruit bewegen, kunnen we op punten fixeren... En dan beweegt ons oog een klein beetje in die kas, terwijl we gewoon doorlopen, maar dan staat het beeld stil. Nou, dat vinden wij prettig, want dan kunnen we ook heel duidelijk elke keer de plaats bepalen, diepte zien, afstand goed inschatten. En vogels die, dus die, die starre ogen hebben, wel 360 graden kunnen zien. Als ze gaan lopen, dan is het net als met een fotocamera, dan krijg je een ratje toe op je netvlies. Ja. Dus ja, dat beeld verschuift, dus je krijgt een bewegend beeld, dus die foto kun je weggooien. Dus je, je weet niet meer als vogel waar je bent als je gaat lopen door die starre ogen. Nou, dan nou heeft dus ja, het vogel twee fasen dus in die, in die kopbeweging, die stille en die, die snelle fase. En dan nou hebben wij voor het zien, dus voor het zicht bij alle vertebraten bij alle gewervelde dieren, is het nodig om twee zaken eigenlijk goed waar te nemen, behalve beweging. Beweging heb je ook een beetje nodig om diepte te kunnen zien. Is er altijd een moment van nagenoeg stilstaan nodig om de scan te maken van je omgeving. Uh -huh. Nou, en dat stilstaan is dus nodig om, uh, om goed te kunnen zien. En, nou ja, zoals je het nu zelf al hebt waargenomen, die vogel heeft daar dus wat op gevonden. Als die gaat lopen, gaat hij zijn hoofd op één plek fixeren in de omgeving. Nagenoeg stilzetten, terwijl zijn lijf voortloopt om hem vervolgens bij te trekken. En uh, dat uh, maakt yeah. niet... die Knikkende beweging in het hoofd. van voor naar achter, maar eigenlijk is het dus stilstaan en even veel voor. voor In het Engels heet dat... Uh, de snelle beweging, uh, uh, de, de, de, thrust, uh, de thrust, en uh, uh, uh, de, de snelde st stopbeweging heet hold. Juist. En het heet head bobbing. En als je het op gaat googelen, dan kun je hele mooie dingen terugvinden. Ook filmpjes nog uh, van de manier. Van uh, knikkende vogels. Marnix ja. Rietberg, hartelijk dank. bioloog en docent diermanagement. En ook dank voor de vraag Mirjam Wesselink. En als u ook een vraag heeft als luisteraar, WPRO.nl Steekpenningen, vriendendiensten, seks met ondergeschikte... megalomane projecten. Nou, ik kan nog wel een hele tijd doorgaan. Het zijn bewijzen dat het dragen van macht... psychologische risico's met zich meebrengt. En daar zouden bestuurders zich meer bewust van moeten zijn. Ja, van Ginneke is massapsycholoog en schreef een boek... Verleidingen aan de Top. Hartelijk welkom. Goedendag. Het is een zeer leesbaar boek vol uh, prachtige schandalen... die uh, helemaal uitgewerkt worden. Het, het leest daarom ook lekker weg... Het was niet moeilijk om het boek vol te krijgen als het gaat om voorbeelden, denk ik. Nee, in tegendeel. De uitgever die gebood mij op het allerlaatste moment om er nog 20% af te hakken. Dus een deel staat nu op de website van de uitgever. En uh, in de Engelse editie hoop ik dan uh, wat meer kwijt te kunnen nog. Was u zelf nog gechoqueerd op enig moment bij het schrijven van het boek? Ja, ik was verbaasd. Nou ja, bijvoorbeeld het, het, het, het, een van de meest flagrante voorbeelden is dus uh, Kennedy. He, dat was het ideaal van mijn studentenjaren. Leuke jonge man met visie en sportief en gezond. En een leuke vrouw, leuke kindertjes. En... Uh, als ik nou uh, nu terugkijk en die alternatieve biografieën lees... over wat er feitelijk gebeurde in dat Witte Huis... dan valt ten eerste op dat die biografieën zijn pas 25 jaar later verschenen. En ten tweede, de meeste mensen die je daarover vraagt... hebben daar nooit van gehoord. Dus ik beschrijf vrij uitvoerig dat Kennedy N krankzinnig seksverslaafd was en behoorlijk drugsverslaafd was. Dat zijn twee dingen die, waarvan je denkt van ja, hallo, dat zal wel. Nou ja goed, daar staan dus mooie voetnoten bij waar dat allemaal vandaan komt. En dat is betrouwbare informatie. En dat gebeurde dus in een periode waarin er hele grote kiezers waren... met, met inbegrip van dreiging van atoomoorlog en alles... Uh, en dat voorbeeld dat, dat sprak me eigenlijk meteen het meeste aan. Maar ja, want dan heb je dus een president die, die de vinger op de knop kan leggen... En, en de bom kan gooien. Die misschien wel een beetje stoond is of, of hij... of die misschien even niet beschikbaar is... omdat hij ergens uh, in de coulissen met, met een dame in de weer is. Ja, nou ja, een ander voorbeeld is... Uh, president Mitterrand, die heel lang uh, uh, president is geweest... Uh, die had beloofd dat hij zijn gezondheidsbulletins... Uh, eerlijk zou publiceren als er iets mis was met zijn gezondheid. Want zijn voorganger Pompidou was uh, in functie overleden. En... Um, al na een half jaar bleek dat hij postaatkanker had. Toen heeft hij zijn lijfarts uitdrukkelijk opdracht gegeven... om daar glashard over te liggen. Wat hij 14 jaar gedaan heeft. Um, en de lijfarts heeft Mitterrand ernstig afgeraden... om een tweede termijn na te streven. Mitterrand heeft dat naast zich neergelegd. En een paar jaar in de tweede termijn kreeg je bijvoorbeeld de Rwanda-crisis... dus een genocide in het Afrikaanse land Rwanda... waar twee etnische groepen elkaar te lijf gingen. Of ene de andere, liever gezegd. Daar zijn 800.000 mensen bij omgekomen. Dat heeft drie maanden geduurd. Frankrijk was een land met militairen in het land... die de regering steunde en die alsmaar niet ingreep. En dat had dus te maken achteraf met het feit... dat Mitterrand zwaar onder de druk zat en onder de morfine... en nogal besluiteloos was... en zich nauwelijks meer met de alledaagse politiek bemoeide. En uh, dan zie je dus dat dat hele dramatische gevolgen kan krijgen. En dit zijn oude voorbeelden, maar dat komt omdat we het nu pas weten. Ja. Dus, dus we mogen er ook van uitgaan dat de leiders die nu aan de macht zijn ook van alles aan de hand hebben wat wij waarschijnlijk pas over 25, 30 of misschien wel 50 ja, jaar horen. Ik denk zelf bijvoorbeeld dat uh, president Sarkozy van Frankrijk, die nog maar, uh, nog maar net is afgetreden... Uh, dat, dat daar hele interessante dingen boven water zullen komen als we alles rond hebben wat daar gebeurd is. Macht doet iets met het hoofd, dat is uh, waar ja. de psycholoog uh, aan het woord komt... Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Zou er een soort examen moeten komen voor machthebbers? Of, of zouden ze eerst eens les moeten krijgen in het hebben van macht... voordat ze het gaan uitoefenen? Er, er zou eigenlijk een of andere vorm van toezicht moeten zijn. Of, uh, of, uh, dus als, als de omgeving van de president denkt van... ja, maar hij is toch niet helemaal in orde. En hij is zelfs een beetje getikt... En hij zou hele rare sprongen kunnen maken... wat bijvoorbeeld bij Nixon in de laatste fase het geval was... dat er een uitdrukkelijke order uitging... van de stafchef van het Witte Huis... aan alle generaals van het Amerikaanse leger. Jullie mogen geen orders van de president opvolgen tenzij je eerst mij hebt geraadpleegd of het allemaal met elkaar eens bent. Dus Nixon was zo doorgedraaid dat men rekening hield... dat die hele rare fratsen zou kunnen gaan uithalen. En het probleem is dat er eigenlijk nergens in Frankrijk niet, in Amerika niet... en ook elders niet, een goede oplossing voor is gevonden van hoe je dan uh, een, een instelling of een, of een oude arts of een oude jurist... in de buurt kunt hebben die daar een oordeel over kan vellen... en die kan helpen ingrijpen. Ja, het parlement kan de president naar huis sturen misschien. Of, of het volk kan een ander kiezen, maar dat... Niemand, niemand durft de kat de bel aan te winnen. Dus het, het, het interessante natuurlijk met grote leiders, charismatische leiders... is dat er een soort van elektromagnetisch veld om ze heen is... waarbij iedereen hen naar de ogen kijkt... waarbij ze zelf ook trouwens in hun omgeving voornamelijk steeds meer yes-men toelaten... en uh, tegenstrevers uh, naar de rand uh, duwen. Uh, dus daar is een, een heel merkwaardig verschijnsel... waarvan moeilijk is te zien wat daar de oplossing voor kan zijn... Uw taak als massapsycholoog is onder andere om dit soort fenomenen te signaleren. Dus, ja. dus u gaat van Kennedy naar Mitterrand, naar uh, allerlei andere bestuurders. We hebben het nog niet eens gehad over de, de mannen van woningcorporaties en energiebedrijven. En de schandalen ja. die we elke dag in de krant de banken. lezen. Dat zijn natuurlijk ook allemaal kleine koninkrijkjes geworden. Ja, absoluut. Hoe doet een, een massapsycholoog eigenlijk zijn werk? Waar nou ja. haalt u de kennis vandaan? Uh, dit, dit boek is niet een typisch massapsychologisch boek. Maar uh, leiderschap is natuurlijk zeg maar, in zekere zin... Uh, het tegenwicht van de massapsychologie. De massapsychologie zelf verdiept zich in hoe hele grote groepen mensen... vaak in ongebruikelijke situaties... in verhevigde interactie met elkaar uh, treden... waaruit vaak ook grillige alternatieven gedragingen voort kunnen komen. He, je ziet dat bij menigte, er is een demonstratie aan de gang, en uh, dan staat er een politiebarricade, en dan zegt iemand naar de Amerikaanse ambassade. En dan gaat iedereen naar de Amerikaanse ambassade en dan gaat sleuvel daaruit. Uh, de, de, de bestudering van de zwerm. Dat, dat is uw vak. De zwerm is, is een van de aspecten daarvan. Ja, dus ik heb ook een paar jaar geleden een boekje geschreven, dat heet De Kracht van de Zwerm. En daarin kijk ik naar allerlei massagedrag in de dierwereld. En hoe dieren zich organiseren in grote groepen. En ook wat wij daar misschien als mensen nog van kunnen leren. Het vak is nooit helemaal van de grond gekomen. Hè? Het was, het was nee. een van de, de veelbelovende vakken in de jaren 70. Ja. De, toen waren er ook aparte instituten voor. Ja. Uh, werden er ook mensen benoemd als hoogleraar. En op de een of andere manier is dat vak een beetje in ongebruik geraakt. Ja, dat komt omdat uh, de meest in het oog springende gebeurtenissen... zijn hele dramatische, onverwachte dingen. Denk maar aan haren bijvoorbeeld, hè, die, uh, die relletjes in haren. Uh, en dan wordt er een commissie benoemd en dan wordt er een rapport gemaakt. Maar dat wordt dan heel erg als een unieke gebeurtenis opgevat... En er is weinig doorlopende kennis, eh, wordt weinig doorlopende kennis opgebouwd... over hoe dat soort van dingen in elkaar zitten. En de reden daarvoor is, is dat de, de, de geldige manieren van wetenschappelijk onderzoek... meten is weten, weten is voorspellen, voorspellen is beheersen... die zijn juist bij dit veld verminderd toepasbaar. Dus op het moment dat de pleuris uitbreekt ergens in Amsterdam... Ja, dan, dan zou je dus teams onder handbereik moeten hebben die binnen een paar minuten kunnen uitrukken... en die observaties kunnen gaan doen... en die formulieren kunnen gaan invullen... over wat er te zien valt. Maar dat is bij deze plotselinge dingen haast niet mogelijk. Het is een soort ongewisse wetenschap. Nou, ik heb heel veel nadruk gelegd... op het feit dat grilligheid daarbij een grote rol kan spelen. Maar er is een nieuwe ontwikkeling... die haast de basis zou leggen... voor een uiteindelijk het uiteindelijk van de grond komen... van een gedegen, grondige empirische massapsychologie. En dat is is de opkomst van de smartphone. Want je ziet nu, ook bij de Arabische uh, revoluties... dat iedere keer als er van die grote massabewegingen zijn, ook op straat... dat er heel veel mensen uh, beelden maken met hun smartphone... dat ze die uploaden naar het internet. En je zou dus eigenlijk willen dat van dat soort van supergebeurtenissen... dat dat ingezameld wordt en dat er een, een, een raster wordt ontwikkeld... waar langs je die beelden gedetailleerd kunt analyseren... om te kijken hoe mensen gedragingen van elkaar overnijden. Ja, Dat is, geldt ook voor internet en Facebook. Wij blijken Absoluut. allemaal zeer voorspelbaar. En dat is bij Facebook inmiddels wel een wetenschap. Maar die gebruiken ze niet zoals u dat in de tijd wilde doen... uit nee. idealisme, maar gewoon puur om poem te verdienen... Omdat Iedereen nou eenmaal zo voorspelbaar is. Ja, en er is ook een nieuwe ontwikkeling waar ik in mijn vorige boek uh, uh, over heb geschreven, is dat. Uh, dat heet sentiment analysis. En dat is eigenlijk het, het traditionele opinie- en marktonderzoek aan het verdringen. Het is nu mogelijk om van internet reusachtige hoeveelheden tekst te oogsten, van blogs en van tweets. En er zijn allerlei technieken ontwikkeld waarin je kunt zeggen van nou overal waar het woord CNA voorkomt of waar het woord broodrooster voorkomt of waar een ander woord voorkomt, eh, Mark Rutte voorkomt dan ga ik oogsten de tien woorden daarvoor, de tien woorden daarna. Die woorden die laat ik scoren op positieve inhoud, negatieve inhoud, dubbele bodems. En er worden dus steeds geraffineerdere technieken ontwikkeld... waarmee je die teksten kunt analyseren. Dan blijkt bijvoorbeeld dat de collectieve stemming van een heel land... dat die uh, uh, evolueert volgens voorspelbare golven per dag, per week, per maand, per jaar. En dat je dus uh, bijvoorbeeld de, de feestdagen... dan zie je een piek in de positieve stemmingen... die tot uiting komen in de tweets van mensen. En dat gebeurt ook op, op, op een vrijdagmiddag bijvoorbeeld. Dus de stemming is te meten, de massa is nu te bestuderen. U, u bent een, een kind van de jaren zestig, lees uh, ja. ik in uw boek. Dat is de tijd dat u uh, zich bewust werd van, van, van de maatschappij. Zou u liever... Ja nu een jonge man willen zijn... Met, met al die mogelijkheden voor massapsychologie? Nee, dat is... nee. Uh, dat moet iemand anders maar doen. Uh, ik, ik heb uh, die, die tijd heel bewust beleefd. Het was een hele mooie tijd. Uh, we hebben hele uh, mooie dingen gedaan. Hele domme dingen gedaan. Uh, ik, ik ben een kind daarvan... en ik zou mij niet kunnen transplanteren... naar de huidige digitale tijd. Ik had vandaag een hele bijzondere ervaring toen ik hier naartoe kwam in een geleend autootje... ik heb voor het eerst van mijn leven een tomtom -tom gebruikt. En ik werd er stapelgek van. Ja, Daar word je ook horendol van. En je, en je verdwaalt ook nog op de een of andere manier. Precies. Ik weet niet hoe dat werkt, <lacht> <lacht> het, is, het is geen vooruitgang. Toch is het uiteindelijk dat vak wat toen met idealisme werd begonnen... Ja. dat komt nu op een heel andere manier ja. tot uiting. En het is eigenlijk achteraf jammer dat het toen niet is gelukt. Ja. Ja, en ik denk nu, je ziet langs een, langs een andere route... Hè, dat het, het hele internetonderzoek, wat natuurlijk allerlei varianten genereert... daar zie je wel een hoop van die vraagstellingen weer terug boven komen drijven... en ook een begin van antwoord krijgen. Dus uh, er is nog hoop. Het boek heet Verleidingen aan de Top. is een, een boek dat zich makkelijk uh, laat lezen. Dus misschien ook leuk voor wie nog uh, gaat nazomeren in een hangmat ergens. Want het leest uh, heel verleidelijk weg. Oké. Okay. Ja, van Ginneke, hartelijk dank. Um, dit was Labyrinth voor deze week. We zijn er volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Meer informatie via de website w24.nl. U kunt ons mailen als u dat wilt. labyrintradio@vpro.nl. Straks op deze zender het journaal. Daarna Holland Doc Radio. En, en natuurlijk meer nieuws. Want het is Radio 1. Ik wens u nog een hele vrolijke avond.